Twee uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. In België hebben de onderhandelaars een akkoord bereikt over de samenstelling van het kabinet. Naar verwachting is formateur Elio Di Rupo de nieuwe premier. Het is nog niet bekend wie de nieuwe ministers zijn en wat voor taal ze spreken. Wel is duidelijk dat er dertien ministers en zes staatssecretarissen komen. Vorige week werden de onderhandelaars het eens over de inhoud van het regeerakkoord. Gisteravond en vannacht hebben ze gesproken over de invulling van de nieuwe ministersposten. België zit al 540 dagen zonder regering. Een tv-zender uit Hongkong moet een flinke boete betalen... omdat het station in juli ten onrechte had gemeld dat de Chinese oud-president Yang Zemin was overleden. ATV uit Hongkong moet ongeveer 30.000 euro betalen... aan het Chinese commissariaat voor de media vanwege de blunder. Op 6 juli onderbrak ATV Hongkong de uitzending om te melden dat Yang Tsemin op 85-jarige leeftijd was overleden. Pas uren later werd het bericht gerectificeerd. Een dag later bood de zender zijn excuses aan en korte tijd later namen de twee leidinggevenden ontslag. Yang Tsemin min was wel ziek, maar herstelde en is nog altijd in leven. In Venendaal heeft een automobilist zichzelf vannacht in de problemen gebracht doordat hij dacht dat hij te veel had gedronken. De man ging er met hoge snelheid vandoor toen hij een politiewagen zag. Op een 50 kilometer weg reed hij 132 kilometer per uur. Hij weigerde te stoppen, ook toen de politie het zwaailicht en de sirene had aangezet. Uiteindelijk botsten de automobilist op een middengeleider en kon de politie hem aanhouden. Die man die verklaart dan uiteindelijk aan die agenten... ja, ik ging daar vandoor omdat ik uh, dacht dat ik veel te veel gedronken had. Nou, dat was voor ons natuurlijk wel meteen aanleiding om hem ook te laten blazen. En wat bleek, hij had helemaal niet te veel gedronken. Dus alle moeite was met dat betreft voor niets. De man heeft zijn rijbewijs in moeten leveren vanwege te hard rijden. Wesley Snijder is afgevallen in de race om de Gouden Bal... de prijs voor de beste voetballer van het seizoen... De FIFA heeft de drie overgebleven genomineerden bekendgemaakt. Dat zijn de Argentijn Lionel Messi, de Portugees Cristiano Ronaldo en de Spanjaard Xavi. Messi en Ronaldo hebben de prestigieuze prijs al een keer gewonnen, Xavi nog nooit. Het weer, buien, sommigen met hagel, natte sneeuw en onweer. In het zuiden ook af en toe zon, het is een graad of 7 en er staat een stevige wind. Morgen en de komende dagen aanhoudend herfstachtig met bewolking, veel regen en wind.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 Dus ga snel naar vara.nl. Word lid voor maar 850. Kies een cadeau met overwaarde en maak bovendien kans op mooie prijzen. Het meest exclusieve bed van Nederland. Handgemaakt met louter natuurlijke materialen. Cuperus bij koninklijke beschikking hofleverancier. Kijk op cuperisbedden.nl het is Easy December bij Weekamp.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Feestkleding, kerstdecoratie, ski kleding of elektronica. Eerstweekam.nl. Scapinoballet Rotterdam presenteert Kathleen. Nu al de dansvoorstelling van het jaar. Van 5 tot en met 8 december in de Rotterdamse Schouwburg. Kijk op ScapinoBallet.nl. Ook de mooiste kerstdecoratie, nu tot 25% korting. Eerstweekam.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruetke. Goedemiddag mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Komen ze bij ons in de wijk in Rozenberg komen ze met rotondes aan. Terwijl het verkeersstad heet dit vast door die stoplichten ja. laten ze daar <lacht> nou eerst eens wat we doen. Ja. Hé, hey, daar hoor je ze niet over. De hoge in de haag. Nee, dan... Nu komen ze dan mee. Een buurtonderzoek, ja. Hé. Hey, dan zeg ik een buurtonderzoek. Laten ze eerst eens uitzoeken wat wij ervan vinden. Ja, maar daar hoor je dus niemand over, hè? Maarten van Rossum, deze klagende Nederlanders. Herkent u zich daarin? Ik herken mij daar niet in. Ik ben eerlijk gezegd over Nederland vrij positief gestemd. Dat ben ik al mijn ganse leven en dat is direct gerelateerd aan het feit dat je de Nederlandse situatie natuurlijk comparatief moet zien. Dan moet je vergelijken met andere landen. Is Nederland het paradijs Nee, dat is evident niet zo. Maar vergeleken met andere landen in de wereld zijn we er echt frappant goed aan toe. U heeft daar een boekje over geschreven, daar zo meteen meer over. Heeft u de afgelopen dagen veel winkels van binnen gezien op zoek naar Sinterklaas cadeaus? Dan heeft u zich mogelijk regelmatig geërgerd aan hoe u werd behandeld door winkelpersoneel. Volgens marketingdeskundige Ad van Beek is er iets grondig mis met de omgangsvormen van winkelpersoneel. Goedemiddag, goedemiddag hartelijk welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Wanneer heeft u zichzelf voor het laatst geërgerd in een winkel? Dat is een hele goede vraag. Dat is vorige week geweest. Wat gebeurde er? Nou, ik uh, liep een winkel binnen, een modewinkel, en ik wilde een paar nieuwe schoenen kopen. En dan verwacht je dat je begroet wordt, ten, ten eerste. En dan zie je twee. Uh, de is met elkaar aan de, aan de kletsen. Je loopt er tussendoor, geen begroeting, niks. Je draait je om en je wilt naar de verkoopster toe om uh, mij te vragen... kun je me helpen? Dan zie je je nog niet. Ja, en dan vertrek ik maar. Ja, gaat niet weg. Ik, ik voel me niet welkom, dan nee. ga ik maar weg naar een winkel... waar ik me wel voel, welkom voel. Een nieuwe vakbeweging waarin de leden het weer echt voor het zeggen krijgen. Daartoe besloot de FNV top het afgelopen weekend. GroenLinks Kamerlid Jesse Klaver was voorzitter van de CNV Jongeren. Goedemiddag, meneer Klaver. Goedemiddag. Zou u lid worden van die nieuwe vakbond? N uh, nee, voorlopig zit ik uh, heel erg goed bij het CNV. Ja, want u bent nog altijd lid van het CNV? Ik ben nog altijd lid, ja. Okay. Met buitenlandcommentator Mintjan Faber praten we over de verkiezingsoverwinning van de moslimbroeders... en de radicale moslims in Egypte. Meneer Faber, Mintjan, goedemiddag, hartelijk welkom. Wordt uh, Egypte vrijer of minder vrij door deze uitslag, denk je? hangt er vanaf uh, aan wie je het vraagt. Aan jou? Uh, ja, dat is waar. Dat, uh, <laughs> maar als je het in Egypte aan mensen zou vragen, dan krijg je vermoedelijk hele wisselende antwoorden. Maar nou, wat denk jij? Nou, ik denk dat, dat er een, iets in beweging gezet is... wat nog steeds twee kanten uit kan. Het kan vrijer worden in onze zin van vrijheid, dus meer democratie. Het kan ook heel erg gesloten worden. Als, Je weet het als... gewoon of niet. Het is, nog, nee, het, is het is nog niet te zeggen. Nee, nee de, de, de strijd is een interne strijd in de partij zelf. En, uh, en tussen de partijen uiteraard. En het is nog lang niet beslist. Onze dichter is vandaag Daniel D. Aan het eind van het uur horen we zijn gedicht. En als u een vraag of een opmerking voor ons heeft... gaat u dan naar de website. Dit is de dag.nu of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. Maarten van Rossum, auteur van het uh, boek, boekje Wie zijn wij? Uh, daarin gaat het over wie we zijn in Nederland. En dat het eigenlijk heel goed gaat met Nederland... maar dat we toch heel veel klagen. Uh, en u beschrijft heel veel feiten over Nederland, hè? Bijvoorbeeld dat we 1,1 fiets hebben en uh, 0,47 auto... Ja, dat is eigenlijk een vrij zegenrijke verhouding natuurlijk. Uh, alleen de Denen hebben, hebben praktisch zoveel fietsen als wij... maar die zitten nog heel ruim onder die 1.1, want het gaat om bruikbare fietsen. Het gaat <lacht> niet om fietsen <pizza lacht> die je vaak ziet staan... waar nooit meer op gefietst zal worden. Dit zijn bruikbare fietsen. En zelfs al merkwaardig natuurlijk dat er meer bruikbare fietsen zijn... dan Nederlanders ja. die daarop zouden kunnen rijden. En dan de volgende stap, wat heeft dat te maken met of onze identiteit of ons geluk? Ik denk dat het met onze identiteit eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel te maken heeft... maar simpelweg met de praktische omstandigheden in Nederland. Dat het een heel klein land is en dat het erg vlak is... en, en dat in allerlei opzichten de fiets een, een uitstekend vervoermiddel is... In, in een kleinschalig gestructureerde samenleving. Ja, de, maar het staat een in kwart een, het staat van alle verplaatsingen in Nederland wordt per fiets gedaan. En dat is natuurlijk op zichzelf een uniek gegeven. Nou ja, maar het staat in een boek over ontevredenheid, tevredenheid en wie we zijn. Nou, ik leg eigenlijk uit dat er geen reden is voor die enorme ontevredenheid... die zich van de Nederlanders heeft meester gemaakt in, de, in het afgelopen, zeg maar, ruime decennium. Omdat als je naar de cijfers kijkt, Nederland het echt frappant goed doet. Waarom heb ik al die cijfers gegeven, Bijvoorbeeld, die grote afkomstig zijn uit internationaal statistisch materiaal... juist om duidelijk te maken dat objectief gezien Nederland het zo ontzettend goed doet. En waar blijkt dan uit dat wij ontevreden zijn? Hoe uiten wij dat? Nou, met name die ontevredenheid betreft in het bijzonder het politieke systeem. En uiteindelijk alle onderzoekingen blijkt zake zaken, blijkt... het Sociaal Cultureel Planbureau doet dat eigenlijk zo'n beetje elk jaar... dat Nederlanders enorm tevreden zijn over hun eigen leven... en over hun eigen straat en hun werk en hun familie... en al die dingen waar je denkt, van daar zou je misschien iets ontevreden <lacht> over moeten zijn. Nee, daar nou zijn ze werkelijk frappant tevreden mee... Het meest tevreden volk op is dat is het Deense volk. Maar wij zitten daar echt vlak onder in die OECD-cijfers... Ook dit zijn internationale cijfers. Maar het wonderlijke is dat wij zeer ontevreden... anders dan de Denen, die ook tevreden zijn over Denemarken... zijn wij zeer ontevreden over Nederland. Hm. Nederland is helemaal op de verkeerde weg. Maar en hoe uiten we dat we dan? Door te mopperen een... tegen, tegen de onverwaardeerde nou, ja, familieling? familie? dat in het bijzonder natuurlijk... in de opkomst van het Nederlandse populisme... en in de, in de nogal zakkige en defensieve houding... van andere politieke partijen... ten aanzien van de opkomst van het populisme? Hm. Dat is denk ik het, het signaal. Dat populisme is denk ik vanaf het allereerste moment veel te serieus genomen. En dat heeft allerlei rare misvattingen verspreid over de toestand in Nederland. En daar zouden de andere partijen in plaats van er bang voor te zijn... zouden daar ja. wat mij betreft iets eh, agressiever tegen kunnen optreden. Maar, hoe, ko maar hoe komt het dat we daar vatbaar voor zijn als het zo goed met ons gaat? De, de vatbaarheid, dat is ook allemaal keur, alles is onderzocht. De vatbaarheid heeft te maken met de inderdaad... vrij omvangrijke immigratie in de jaren 70, 80 en 90. Oké, okay, toch. Ja, daar is het even, althans voor 80 procent. Mm. Ik denk dat, dat in, de, in het populisme zit ook 20 procent... een soort algehele, altijd aanwezige ontevredenheid... over de parlementaire democratie. En daar zit ook een element in dat een deel van Nederland, in het bijzonder het perifere Nederland... eigenlijk niet deelt in het sociaal-economische succes van Nederland. Ja, in want Limburg... in de Randstad gaat het goed, maar in Limburg en in Friesland... In, de, in is het, in stuk het minder. overloopgebied van de Randstad gaat het ook heel goed. Dat is Ede-Veedendaal en Arnhem-Nijmegen, dat soort van plaatsen. Maar in de periferie, zeg maar Limburg in het bijzonder... Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen, nou dat, dat hele gebied... daar gaat natuurlijk in feite betrekkelijk slecht. Die onvrede dat... zit ook niet in die Randstad, maar in die periferie? Ja, je ziet ook... Of meer. Als je naar de populistische stem kijkt... die is ook in Rotterdam vrij omvangrijk. Wel begrijpelijk, overigens. Omdat Rotterdam natuurlijk van onze grote steden... vroeger het trekpaard, nu het kneusje is geworden. Maar ook veel immigratie, daar? Ja, ook daar. En Dus die immigratie speelt een, een heel belangrijke rol. Maar het wonderlijke is dat het populisme opkomt in 2001, 2002. En, in en dat nou juist de immigratie al tien jaar eigenlijk teruggebracht is tot een, tot een heel kleine hoeveelheid personen. die hier, 2000? Ja, omdat natuurlijk, dat is nog het gekste en het meest paradoxale van alles, dat de Nieuwe Vreemdelingenwet dat dat een product is van Paars 2. Oh ja. En in het ja. bijzonder van de ja. toenmalige staatssecretaris. Meneer Van Rossum? Jesse Klaver, ga je gang. Ja, wat, wat mij zo opvalt, ik, oh, zeker op feestjes, dan verdedig ik niet anders dan hoe goed het eigenlijk uh, met ons land gaat. Hier, op feestjes? <laughs> waarom daar? Nou ja, daar word ik altijd op aangesproken. <laughs> oh, okay. oh, je bent zo'n zakkenvuller uit Den Haag schuld dat het allemaal zo slecht gaat. En zei ik nou, nou, nou, nou, het valt allemaal wel mee. Maar hier in Den Haag, juist tegen het kabinet, heb ik het al over: Jongens, jullie denken dat het ontzettend goed gaat met Nederland, maar dat noem ik dan al. de wet van de remmende voorsprong. Er wordt geroepen dat we het heel goed doen op het gebied van onderwijs. Maar dan wijs ik alle Nou, naar de dat landenwaar. heb ik helemaal niet gezegd <laughs> nee, opens, want nee. ons onderwijs Wordt structureel ondergefinancierd. Vergeleken met, met, met vergelijkbare landen, Scandinavië, Zwitserland. Maar, eh, geven wij ongeveer 1% van bruto binnenlands product te weinig aan onderwijs Precies, uit. maar het kabinet gebruikt omdat het eigenlijk allemaal gemiddeld genomen heel erg goed met ons gaat. en dat we in allerlei ranglijstjes over geluk en over onderwijsprestaties heel hoog staan. Nee, maar geluk wel, onderwijsprestaties dat. niet hè? Want ik heb het boekje van ons gelezen. Nou, de prestaties, dat is, dat is internationaal ook nog heel redelijk gezien de structurele 11. onderfinanciering. maar we zakken wel langzaam in die lijsten van internationale onderwijsprestaties. Maar het punt is natuurlijk... is het, is het gevaar niet van uw oproep dat, ze, dat, ze hier, dat het kabinet maar blijft roepen? Nou, het gaat toch hartstikke goed met ons... dus we hoeven niet extra te nou, investeren bijvoorbeeld in onderwijs? Nou, dat die, die kans lijkt mij niet zo verschrikkelijk groot. <laughs> uh, ik denk het probleem met het huidige kabinet is eigenlijk... dat ze de hervormingen die mogelijk en noodzakelijk zijn... niet tot stand brengen. En dat ze in feite natuurlijk grotendeels vluchten in symboolpolitiek. Mm. En maar dat ik heb ten... wel een vraag gekoppeld aan die van Jesse Klaver. Ja. Ik las uw boek ook en ik dacht van... wat zou Van hem zelf doen als hij politicus was? U zegt, de politici hebben de neiging om de Malaise st stemming uh, in ja. stand te houden... In plaats, van, ja, in plaats van wat? Te zeggen dat het zo fantastisch gaat elke morgen weer. Nou, Rutte heb ik af en toe alles horen zeggen dat het in Nederland eigenlijk vrij goed gaat... Dat is bij hem vaak gekoppeld aan naar mijn idee: overantwoorden, retoriek over hardwerkende Nederlanders. En andere kletskoek die die, waar die zich van zou moeten onthouden als fatsoenlijk mens. Maar even los van wat zou de politicus moeten te doen? Ik zou uitleggen dat het heel goed gaat. Dat wij het na rijkste land van de Europese Unie zijn. Alleen Luxemburg staat bovenop. En dan kun je als land niet zo serieus nemen. Dus daar moeten <lacht> we niet moeilijk over doen. Maar dat juist, wil je die situatie ook continueren voor de middellange termijn er een aantal noodzakelijke hervormingen moet worden uitgevoerd. Die ja. nou merkwaardigerwijs, juist met de huidige gedoogpartner... helemaal niet kunnen worden uitgevoerd. Maar denk je Eén dat je, je daarmee de, de boze punten... stemmer zou verleiden om op jou te stemmen? Nou, ik ben eigenlijk helemaal niet zo vreselijk geïnteresseerd... in de boze stemmer. Politici <lacht> zouden zich veel meer moeten uitgaan van datgene wat zij zelf... Een noodzakelijk achten voor het, een, een adequaat en menselijk bestuur van Nederland, daar, is, ja, daar ja, gaat ja, het maar, om en ja, je moet niet voortdurend gaan luisteren naar die mensen die nee. boos zijn, want die weten meestal van niks ja, wat mij zo uh, opvalt, of wat, wat mij verbaast is dat aan de ene kant zeg je iedereen is erg gelukkig in Nederland met zijn gezin, met zijn omgeving ja, en met zijn voordelen. Dat beweren voort. ze in ieder geval. En aan de andere kant zijn ze dus diep ongelukkig over de politiek. Ja, dat is dus een paradox die, die, we waar Jan en dus alle zich mee bezig heeft gehouden. Niemand begrijpt daar iets van. En de enige verklaring daarvoor is eigenlijk de retoriek van het populisme. Die in Nederland, ja je kunt niet anders zeggen, uitgesproken wortel heeft geschoten. Maar die maar in hoort dat bij al... het geluk van mensen om populist te worden? Nou, ik denk dat dat soort van klagen. Iedereen kent, ik, ik voel wel aardig juist dat verhaal over die verjaarspartijtjes. Iedereen kent die wat oudere man op het verjaarspartijtje. Die na drie pils begint uit te pakken dat het allemaal zakkenvullers zijn. En meneer, naar mij wordt niet geluisterd. En het is hier één grote puinzooi. Drie straten verderop zit een gat in de straat. Dat zit er nu al vijftien jaar in. En daar zijn al meerdere honderd dodelijke omgekomen. daar kun je wel aan zien dat ze in Den Haag geen enkel moment op... Dit soort van retoriek. Kom jij op ja, je verjaardagsfeestje? Nou, daar heb ik helemaal geen beeld bij. Dit is het scenario wat ik zou schrijven voor een <lacht> film over verjaardag. van Nederland. Niemand begrijpt eigenlijk goed die paradox dat wij enorm tevreden zijn over ons eigen bestaan en Nederland en ja. maar niks vinden. Ik denk, laat ik daar een praktisch voorbeeld van geven. De PVV heeft een spotje... En daarin zie je voortdurend vliegtuigen landen. En de suggestie is uit, die vliegtuigen klimmen dus uh, bejaarde moslimvrouwen die, die uh, uh, gisteren nog in de hoge Atlas gevangen zijn genomen met hoofddoekjes en die. Althans, dan... dat is wat jij denkt. Wat jij nee, nee, ziet... dat, dat, is, dat is de boodschap van dat. Maar die immigratie die is er al lang niet meer. Dus we hebben het in Nederland alsmaar over massa-immigratie die niet meer bestaat. En dat is eigenlijk een van de redenen, denk ik, dat veel Nederlanders weten van niks. Want dat is heel karakteristiek voor de boze Nederlander dat hij absoluut niet weet... hoeveel immigranten dus het er zijn. Het opleidingsniveau is heel slecht in Nederland. Ja. Ja. Maar is de nou, boze Nederlander ook niet heeft wel een mening, maar die is nergens op gebaseerd. Dat is even de reden dat ik dat boekje heb geschreven. Even de jesse klaver. Ja, is die boze Nederlander, meneer Fros, je het over heeft, niet ook gewoon ontheemd? Vroeger had hij de vaste verbanden waar hij toe hoorde... Hè, tot, tot een bepaalde zuil. En dat is... Uh, uh, ja, dat, dat, dat heeft hij niet meer ja, waar hij Daar schrijf ik vallen. ook wat over en, in en dat boekje. Dat, dat, ik ga het zeker lezen. Maar is het dan niet het populisme... wat juist uh, in die zin houvast biedt... door te praten over ja, je moet trots zijn op Nederland... wat een mooi Dat is altijd noodzakelijk in de zin... dat de populisten nooit boven de 15, 16 procent... van het electoraat zijn gekomen. Dus dat moet je, dat moet je wel vrij scherp in de gaten houden. Het is zonder meer een feit... Dat natuurlijk de zuil bood, eh, zowel religieus of politiek, een soort ideologisch systeem en een soort, een soort thuis. Vaak was het burgerschap ook deels gekoppeld aan het, aan het leven in een bepaalde zuil. En die zijn er niet meer, maar het zou natuurlijk een illusie zijn om te voorstellen dat we terug kunnen naar een soort verzuild Nederland. Maar, maar dus dan moet hij iets anders verzinnen. We maar wat er, weet maar u ook dat, niet tegen het boek zeg, op. natuurlijk? Nou, daar, ik doe wel een advies, en dat is dat eh, ooit is het, het, het, het uh, lid van een natie zijn wel is gede, gedefinieerd als lid te zijn van een imagined community. Ieder voor zich heeft een beeld van wat Nederland volgens hem is. Je hebt de voetbalsupporters, en je hebt Limburgers, en je hebt de reformeerden... je hebt Urk, wat eigenlijk een zelfstandige natie zou moeten worden... maar de omstandigheden is dat mogelijk. En het, je, je moet leren denken in termen van een zeer gevarieerd Nederland... Dat is het eigenlijk. Ik, ik, ik sluit ook aan bij, de, bij die woorden van Maxima. Die zei, de Nederlander bestaat niet. Woedend waren ze in Nederland. Want de Nederlander bestond wel, zegt 60% ook van de Nederlanders. Als je dan vraagt, maar wie is het dan? Want, wat is dan karakteristiek voor het Nederlanderschap? Hebben ze eigenlijk geen idee en komen echt met de meest onnozele antwoorden die maar denkbaar zijn. Mm. Wanneer voelen ze zich Nederlander op Koninginnedag? Als Nederland ja. wint. Terwijl bijvoorbeeld, ik ben ook een Nederlander. He, en en ik, ik ben op koninginnendag, zelfs als jullie me duizend euro zouden bieden, niet bereid om de deur uit te gaan. He, dus kennelijk is er met mij, vanuit dit perspectief, ja, iets maar is dit mis. wel de reactie die is je wilde geven? Nou ja, is, is dit de reactie op, uh, ik ben het met je eens, voor de reactie op Maxima kwam, dat de Nederlander bestaat en dat iedereen over zijn toeren raakt. Maar er is toch zoiets als het Nederlander, of het Nederlander zijn, maar dat is volgens mij meer een mentaliteit dan dat je dat van geboorte bent. Dan weet ben ik aan dat, iets ja, van. Ja, uh, dat is een wat, misvatting waar God, heel veel mensen aan lijden. Maar nou, als je maar je kijkt, misschien misschien mag ik uitpraten. Ja, meneer Godsdienstvrijheid, zeg maar, zit volgens mij Nederlanders in de genen. Dat is, ik zeg oh, altijd... Ja. Ik, nou ja, dat ik moet zeg, tegen de Geert Wilders zeggen. Nee, maar dat is, het, dat is het juist. Ik denk dat de populisten dat Nederlanders zijn op een hele verkeerde manier opvatten en dat daar nooit een alternatief Nederlanderschap eh, tegenover is gezet. Een Nederlanderschap van, wat inclusief is, hè? Wat, God, wat, wat zegt Willem van Oranje, die knokte niet tegen de Spanjaarden omdat hij geloofde in de nazi-staat. Die knokte tegen de Spanjaarden omdat hij in godsdienstvrijheid geloofde. Maar dat John heeft, dat heeft een, wel anderhalf geduurd da daarna nog, voordat we echt godsdienstvrij bovendien, hebben. Bovendien go ja, dat, dat is een hele ingewikkelde discussie, maar in feite was er in Nederland een staatskerk, namelijk de reformeerde kerk. Daarnaast bestond mits je wat betaalde aan het stadsbestuur een zeer pragmatisch soort van godsdienstvrijheid. Wat, wat eigenlijk ging de Unie van Utrecht wat <kuggen> verder, maar dat is niet gerealiseerd. Maar, om, er waren bischoplobbyen in het midden van de 19e eeuw. Ja, ja. ja, het herstel van de hiërarchie natuurlijk. Maar je had dus ook maar, katholieke schuilkerken waarvan iedereen wist waar ze waren. En als je betaalde, dan. Maar dit is mij... van was grotendeels ja. katholiek. En in Amsterdam geloof ik, de helft van de bevolking. Maar ja. dit is toch wel de klassieke reactie uh, met, van, van, van intellectuelen. Ja, maar je moet het allemaal een beetje nuanceren. Ja, het, allemaal... nog, het is heel nog... triest, maar ik ben een intellectueel. Nee, dat... Mijn leeftijd ik, ik, is ik, daar ik ook niet. Ik, ik, ik waardeer dat enorm. En ik ben een groot bewonderaar, zou ik bijna willen zeggen. Maar is dit wel de juiste reactie? Als je juist naar die ontevreden, zoals u het noemt, de ontevreden burger, om daar zo op te reageren. Moet je er niet een wenkend perspectief tegenoverstellen? Waarin ze natuurlijk bestaat Iets als het Nederlander zijn. Maar dat is er niet op gericht om mensen buiten te sluiten... en bang te zijn voor migratie. Nederland is een land van gasvrijheid. En natuurlijk is dat nooit een steile curve geweest okay. in de geschiedenis. Ik wil, oh, ik, ik wil even naar een cabaretier die dit onderwerp... vorig jaar ook in zijn oudejaarsconferentie aankaart. Uh, misschien herkent u hem. Ja, wat zei Wilders, niet de grachtengordel... is het centrum van Nederland, maar Limburg. Hè? <lacht> maar er is een punt ergens halverwege <lacht> Limburg waarop je ze niet meer kunt verstaan. Is het niet bijzonder eigenaardig... dat die gastarbeiders allemaal no-time Nederlands moeten leren... terwijl we een hele provincie hebben... waar ze helemaal geen Nederlands spreken? Ja, ik moet zeggen dat er in Amsterdam stukken harder werd geklapt. Ja, dat was u. Ja, als cabaretier. Het is nou dat u me dat niet onthult, maar... Wat heeft u tegen Limburg? Nou, ik, ik, veel mensen hebben me dat gevraagd. Limburg-Hovers, dat scoort werkelijk fantastisch. Als je, als je een applausje wil in, in de Randstad. Want Limburg wordt toch beschouwd als een enigszins eigenaardig... warmvormige aanhangsel van de natie. De Limburgers zelf hebben uit last van een uitgesproken minderwaardigheidscomplex. Ik denk dat ik wat mij... En Limburg is hier een beetje pas pro-toto voor een soort... Een soort bangelijk en dorps-Nederland, wat eigenlijk niets moet hebben van, van alles wat, wat ons de afgelopen kwart eeuw is overkomen. En dat is aangekoppeld, natuurlijk, als je naar de oostelijke mijnstreek kijkt, ik begrijp dat heel goed, dat was vijftig jaar geleden het op drie nagelopen rijkste gebied van Nederland en is nu het op één armste gebied van hmm. Nederland. Dus ja, is dat, daar is wat, zit, ja dat is onvrede dat daar onvrede zit, dat is heel begrijpelijk, maar de reactie. Het feit dat ze in al die Maasdorpen voor de helft ongeveer op wilde stemmen... Hè, terwijl ze nooit een allochtoon gezien hebben... Dat, dat vind ik wonderlijk en karakteristiek voor de emotie... die in feite ten grondslag ligt aan de reactie ja. van de populisten. Goed. Wie hier meer over wil weten... ik verwijs hem of haar naar Maarten van Rossum. Wie zijn wij? Straks GroenLinks kwam er Jesse Klaver over de plannen... voor een nieuw, totaal andere vakbond. Maar eerst ergens is het winkelen. Hallo. Hi. Zeg maar jij hoor, ik heet Peter. Waar kan ik jij mee helpen? <laughs> zeg maar ook jij tegen mij terug. Okay. De familiebinkel, met jonge mensen. <laughs> nou, dank jij wel. Ik heb wat spullen voor mij, of voor jum. Zeg maar jij. Jij. Ja, ja, marketingdeskundige Ad van Beek, een scène uit een winkel. Afgelopen dagen heel veel mensen in winkels geweest. Cadeaus gekocht voor Sinterklaas. En voor veel mensen is dat geen rolletje geweest, zegt u. We gaan gewoon even lekker klagen. Mag niet van Maarten van Rossen, maar we doen het toch. Waarom is het zo vervelend in winkels in Nederland? Uh, nou, uh, het heeft met namelijk te maken met uh, dat je niet gezien en gehoord wordt. Met, met andere woorden, uh, mensen zien je gewoon niet staan. Uh, je wilt graag je spullen kopen, je wilt graag uh, je geld uitgeven. En uh, dat irriteert mensen. Uh, als je je geld uitgeeft, dan wil je ook, uh, wil je ook respect ja. voor krijgen. En uh, ja, je hield is... er wat meer voor terug dan dat je het op internet koopt. Zeg maar. Want je stapt een winkel binnen. en wat gebeurt er dan zo gemiddeld in Nederland? Uh, nou, wat er in Nederland gebeurt... is dat je dus... Uh, uh, ja, niet, wat ik al zei... niet gezien en niet gehoord wordt. Dus er, er komt niemand op je af er komt niem of er niemand vraagt aan je... waarmee kan ik u helpen? Dat is één. Ten tweede, als je wat vraagt, dan laten ze blijken dat, je, uh, dat, dat het lastig is. En dat geldt niet voor iedereen. Hè? Het is, het is een, een, een, een grote hoeveelheid die dat doen. Maar um, je stelt vragen... Um, en ze geven je het gevoel dat het lastig is, zeg maar. Uh, dat je... Dat, dat je een vraag stelt aan een winkelmedewerker over een product... en dan krijg je een heel verhaal over het product als je al geholpen wordt. Maar ze weten niet de verbinding te maken met wie het nou eigenlijk koopt. Ja. En wat is het onderscheid tussen een winkel en tussen het internet... is dat je in een winkel, zeg maar, als mens uh, gezien wordt en op internet... En behandeld wordt. Ja, ja. en, en op, op internet is dat uh, nog niet het geval. Dat gaat wel komen, overigens. Ja. Via de webcam. <laughs> maar via de meneer web. Van Rossum, nou, kom, ja. komt u wel eens in de winkel? Ja, ik moet zeggen, ik, ik kocht. Ik, nou, ik moest een, een soort van handcrème van, van Nivea gaan kopen voor de Sinterklaas, die wij al gevierd hebben. En ik was daartoe naar het kruidvat gegaan. Ik voel me enorm ontheemd in die winkels. Ja, ben, wat dat betreft ben ik ook ontzuild geraakt, want ik kon er eigenlijk nooit. En daar liepen twee meisjes die, die voor zover ik kon zien, onduidelijke activiteiten ontplooiden. Dus ik dacht, laat ik, laat ik eens vragen of zij weten waar de Nivea handcreme staat. Ja. Die, die overigens alle rimpels uh, binnen vijf minuten zou doen <lacht> verdwijnen. Althans, dat was de suggestie die er beneden kwam. En het, het was duidelijk dat ze mij toch vrij, als een vrij lastige patiënt beschouwden. Ook zo van, de, dan kunt u zelf toch wel vinden. Terwijl ik zou zeggen, die meisjes zijn er toch... Ja. om zulke, zulke tragische gevallen als Zoals ik, u. in zo'n situatie ja. bij te staan. Wat voor ik? is dat ja. een typisch ja. voorbeeld? Ja, dat is, dat is een mooi voorbeeld. En uh, je vindt het ook in de modebranche terug. Hè. De modebranche uh, zie je dus uh, verkopers staan... hartstikke hun best doen zeg maar, om uiteindelijk de klanten te helpen. Maar vanuit wel, welk perspectief doen ze dat dan? Um, Waar het in feite om draait, is als. Uh, ze krijgen een salaris, die, die, die, die winkelmedewerkers. En wat is dan hun beloning uiteindelijk, zeg maar, als ze een bepaalde prestatie hebben geleverd? Is dat, moet, dat, moet dat überhaupt? Of zijn ze bezig om uh, gewoon de klanten blij te maken? En waarvoor maken ze die klanten eigenlijk blij? Maar wat... stel nou die baas van die winkel, ja. die, die wil natuurlijk gewoon dat er goed verkocht wordt en dat die klanten ja. goed geholpen worden. Ja. Waarom doet dat personeel dat dan niet? Nou, omdat. Ze over het algemeen zeg maar, niet betrokken worden bij, bij, de beleid, bij, de, bij het beleid van de organisatie. Maar het beleid is uh, toch zoveel mogelijk spijkerbroeken verkopen? Uh, of handcreme van de nee, nee, nee, het beleid is op welke manier gaan we, gaan we wat doen om uiteindelijk de omzet te laten stijgen? En mm. op welke manier gaan we dat dan uh, manifesteren met de klanten? Dus mm. als medewerkers niet betrokken worden bij dat proces, dan worden ze ook geen eigenaar tussen aanhalingstekens van die winkel. En als je geen eigenaar bent, wat doe je dan eigenlijk op die winkelvloer? Wat is je motivatie om daar te staan? Maar het ligt en... dus eigenlijk aan de baas van die winkel of van die keten, dat mm. het personeel daar ja, niet gemotiveerd als je hem staat. af gaat pellen, dan kom je uiteindelijk bij de ondernemer uit, en die moet zijn hand echt werkelijk in eigen boezem steken. Want die ondernemer die durft niet met zijn, met zijn medewerkers aan de slag te gaan, kwetsbaar te zijn om uiteindelijk met elkaar tot een team, zeg maar, resultaat maar... te komen. En dat is om de stijging. Als ik in een winkel... sta, Ik heb ook Sinterklaas inkopen moeten doen, verschrikkelijk. Mijn grootste ergernis is dan dat, je, uh, dat ze staan te sms'en of de Facebook of whatever op hun uh, iPhone. En dat is toch heel simpel, dat heeft toch niks met motivatie te maken. Maar ja, gewoon dat de, de, ja, dat de eigenaar van zo'n winkel zegt, die telefoon nee. die blijft uh, nee, in de bedrijfsruimte nee, in... liggen. Dan, dan kom je in de regels terecht. en Wat ik adviseer bij bedrijven is, ga alsjeblieft niet in regels zitten, want dan ga je het alleen maar erger maken. Met andere woorden, als, die winkel, als het winkelteam weet waarvoor ze gaan en zijn betrokken, bij de doelstellingen. En ze krijgen ook een, een beloning nadat ze de doelstelling hebben gerealiseerd, gaan ze ook veel meer bewust worden van hun rol op de winkelvloer. En dat betekent ook dat ze daadwerkelijk op een andere manier met die klant aan, de, de, aan de gang we gaan. Dan gaan ze niet staan is sms. Mijn jan jij wilde ook reageren? Nou, ik, ik denk dat je uh, twee dingen moet, uh, uit elkaar moet houden. Eén is kleine winkeltjes. Mm -hmm. Daar is de service doorgaans uh, prima. Dat is uh -huh. meestal de eigenaar die erin staat? Ja, is dus de eigenaar. Of zijn vrouw of wat dan ook. Of, of, of, of de man. En, uh, en, die, en die grote supermarkten. Ik bedoel, ik, ik kom net uit Amerika, uh, en, waar ik een maand gedoseerd heb. En uh, je studenten gaan met je mee naar de supermarkt. Die weten ook precies waar alles staat. En in de supermarkten lopen daar in Amerika allemaal personeel rond. Die als je CRC je naar je toe komen en zeggen: Waar kunnen we mee helpen? Oh, maar dat ja. lijkt me heel naar. Ik vind het heerlijk als er niemand naar me toe komt in de winkel. <lacht> ook als je handcreme moet kopen. Ja, nou, dan zoek <lacht> ik, het, dan zoek ik een tijdje. Dan ga ja. ik het wel vragen. Maar ja. ik, al die mensen die meteen op me afkomen, daar word ik al rustig ja, van. Ja, 60% van de Nederlanders vindt dat ook erg vervelend. Die wil gewoon rustig rondkijken. Ja. kijken. Maar ook 60% van de Nederlanders die wil graag geholpen dat worden. Dat kan niet allebei kloppen. Dat kan ja. allemaal ja. niet. Maar die vriendelijkheid. Als je neemt waar het omgaat, als jij het zegt van ik wil even Kijken, dan zeggen ze, kijkt u rond ja. en u kunt er de hele dag voor nemen. En zo, maar als je geholpen wil worden, en de meeste mensen willen wel... als het kan zo snel mogelijk geholpen worden... Ja. dan is het natuurlijk erg nuttig dat je iemand hebt die zegt... Van, kom maar nou, dan, dan ga je naar iemand toe. Dan zeg je, hallo, nee, kunt u mij mee toe. Helpen. Waarom? Maar die vriendelijkheid die mien beschrijft... van personeel in de Verenigde Staten... of dat nou echt is op nep, dat maakt niet uit. Maar mm. dat is wel heel prettig. Waarom lukt, dat, dat, hier, lukt prettig. dat hier niet? Nou, ja, het is hartstikke prettig. Uh, als je weet wat jouw gedrag op de winkelvloer heeft op de klant... en de klant wordt blij en je gaat daardoor meer omzet maken... dan is iedereen blij... En wat, waar het om gaat is dat winkelpersoneel op de winkelvloer... eigenlijk weer een beetje moet gaan flirten met de klanten. Gewoon weer in verbinding gaat komen met die mensen. Ja, maar waarom de, kunnen ze dat in Amerika dan wel, dat winkelpersoneel, leren? Omdat de, de, de beloningssystemen in Amerika op een heel andere manier zijn ingericht dan in Nederland. De store manager in Amerika verdient uh, uh, bijna uh, altijd minder... dan de goede verkopers op de winkelvloer. Uh, want als je een goede verkoper bent en je presteert enorm uh, aan bijdrage... Aan, aan de omzetontwikkeling, dan verdien je ook meer. En in Nederland is dat dus niet het geval. Dus je moet gaan belonen voor vriendelijk gedrag. Nou zie je ook in heel veel winkels uh, pubers die uh, natuurlijk goedkoop zijn en ja. dan ingehuurd worden als personeel. Die gedragen zich ook als pubers. Ja. Hoe, hoe krijg je die dan een beetje prettig uh, in de omgang uh, met de klanten? Nou, dat heeft alles met, met mijn teamtrainingen te maken. Uh, als winkelpersoneel zeg maar, samen met de eigenaar uh, een, een verbinding aangaat en gaat met elkaar aan de bak betekent dat je uh, die mensen, die jonge mensen ook weer leert empathisch en sensitief te worden. Want dat zijn ze niet gewend. Nee. Ze hebben dat niet geleerd. De enige manier om het te leren is om elkaar spiegels voor te houden... over je houding en gedrag in het samenwerken met elkaar. En als eerst moet je de verbinding met elkaar zien te maken... kun je die goed, dan ga je hem ook met de, met, de, met de klanten en met je... Het klinkt, heel, je... Het klinkt lekker soft allemaal. Ja, ja. Het is, het is helemaal, ja ik heb ook <laughs> zes principes. Ik heb ook een boekje geschreven. Ja, ja maar Het klinkt ook heel commercieel, want al die verkopers komen dan inderdaad op mij af... om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mij te verkopen. Ja, <laughs> nee, maar als het niet echt is, dan merk je dat ook. Dus als het, als het wel echt is, dan heb je ook een klik. En je haalt het verschil, haal je ook echt, echt eruit. Ja. Want als jij echt aangesproken wordt... Uh, door iemand die meent, uh, dat meent, zeg maar, dan, uh, dan ga je ook daar absoluut in mee. Ja, gaat, het, wanneer... gaat het verbeteren, denkt u? Of blijven we ons elk jaar Ja, er bergen? wordt heel hard voor geknokt. Hè? Dus uh, laten we wel zijn, we, we, ik, ik zeg wel, van uh, het gaat heel erg bergen afwaarts... met de, met, met de klant, klantenservice in Nederland, maar er wordt knetterhard geknokt. Want heel veel winkels moeten dicht, ook door de crisis? Ja, maar door ook internet? door de nieuwe generatie. De nieuwe generatie retailers, die snappen dat dit een nieuwe tijd is. Dus uh, co-creatie, betrekt de klanten bij je winkel. Co-creatie? Ja, be betrekt, <lacht> Mooi. betrekt de, de klanten bij je winkel. En uh, laat ze meedenken in je beleid. Uh, doe dat hetzelfde met het winkelpersoneel en daar uh, gaat meer echtheid ontstaan op de winkelvloer. En dat is wat, uh, wat nodig is, ja. want uh, de oude generatie, hè, de, vooral de, de MKB-ondernemers. Kijk naar Mindjan Vader nu. Ja. ja, ik, maar, ja, ja, maar ik had zag het, het. het net over. Hè. Uh, Al die, die MKB die is die zeg maar. <laughs> <moet koopen. laughs> die, die MKB is die, die uh, met alle, of die uh, een zeg maar die geen opvolgers hebben. Ja, die, uh, um, die, die hebben eigenlijk niet ja Hoe leg ik dat uit? De know-how en de kennis om dat om, dat om te draaien... Die zijn, die zijn er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Nou, dat is wat ik hoor. Die redden dat niet meer. Die redden dat niet meer. goed maar. Na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we over de plannen voor een nieuwe vakbond. groenlinks Jesse Klaver was als jongere actief in de vakbeweging. Gelooft hij in de FNV-plannen? Dat gaan we hem zo vragen. Nu is het nieuws van half drie. Gelezen door Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal. Burgemeester Wolfsen van Utrecht zegt dat de gemeente de hevige rellen... na de wedstrijd Utrecht-Twente niet accepteert. Volgens hem doet de politie er alles aan om de raddraaiers te achterhalen. Agenten vuurden gisteren waarschuwingsschoten af. De politie is op zoek naar mensen die filmpjes hebben gemaakt... met hun mobiele telefoon van de rellen. Op dit moment verhoort de parlementaire enquêtecommissie De Wit... oud-minister van Financiën Wouter Bos. Hij zei tegen de commissie onder meer dat hij de kredietcrisis in 2008 niet zag aankomen... In de loop van 2007 waren wel individuele problemen bij enkele Britse en Amerikaanse banken bekend. En Bos dacht dat het daarbij zou blijven. Er waren geen aanwijzingen voor een systeemcrisis. In België hebben de onderhandelaars een akkoord bereikt over de samenstelling van het kabinet. Naar verwachting is formateur Di Rupo de nieuwe premier. Het is nog niet bekend wie de nieuwe ministers zijn en of ze Frans of Nederlands spreken. Wel is duidelijk dat er dertien ministers en zes staatssecretarissen komen. En een priester uit Eindhoven stapt naar de rechter omdat hij is geschorst. Het bisdom Den Bosch schorst de man van 81... omdat hij weigert zijn relatie te beëindigen. De priester woont al 46 jaar samen met zijn vriendin. Tot nu toe werd zijn relatie gedoogd. Het bisdom wil met de schorsing het signaal afgeven... dat het celibaat bij het priesterschap hoort. En tot zover de hoofdpunten. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel. Historicus Maarten van Rossum, GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver... marketingdeskundige Ad van Beek en buitenlandcommentator Mien-Jan Faber. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD... of gaat u naar de website ditstedag.nu. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver, voorheen voorzitter van de CNV Jongeren. Dit weekend besloot de FNV zichzelf op te heffen... en een nieuwe vakbeweging op te richten. Vond u dat, vindt u dat goed nieuws? Ja, dat vind ik heel erg goed nieuws. Ik had niet gedacht dat dit eruit was gekomen. En waarom is dat zo goed nieuws? Nou ja, Omdat ik denk dat de manier waarop het FNV was georganiseerd... gewoon niet meer past bij deze tijd. Uh, en uh, ik ben blij dat ze zelf ook die conclusie hebben getrokken. En ze gaan nu in ieder geval proberen uh, het anders te organiseren. Ja, dat even van uh... de taalpolitie. Het is de FNV en, en het CNV... Soms ja. raken we steeds ja. in de war. Wat, wat, wat was er precies niet meer goed aan de FNV? Nou ja, ze waren natuurlijk georganiseerd via, ik meen, 18 verschillende bonden. En die zaten, die, al die bonden hadden een eigen bestuurtje, en al die besturen hadden weer een bondsraad. En die besturen van die 18 bonden, die waren dan weer het bestuur van de vakcentrale. En die vakcentrale, die moest dan weer onderhandelen met de werkgevers uh, in, in de SER en in de Stichting van de Arbeid. Ik weet niet of u het nog volgt. Ja, ik snap ik het nog net. Ik, ja. ik eigenlijk niet meer. <laughs> oh. <laughs> dus uh, dat, dat werd veel te ingewikkeld. En daar is ook gewoon een heel groot conflict uitgekomen, hebben we laatst gezien, met de totstandkoming van het pensioenakkoord. Ja. En, met, en nu komt er dus één nieuwe organisatie, niet met 19 bonden, maar gewoon één. Precies, waar maar gewoon ja. lid van kan worden. Ja, maar zijn die het dan allemaal met elkaar eens? Uh, nee, maar je krijgt wel een andere besluitvormings. Natuurlijk zullen ze daar niet eens zijn. Maar je krijgt wel een andere besluitvormings. Uh uh, dynamiek. Het is nu niet dat allerlei bonden met verschillende stemverhoudingen tot overeenstemming moeten komen. Uh, maar nu gaat ge zal gewoon de meerderheid van de mensen die lid zijn uh, uh, bepalen wat er gebeurt. En verwacht u dan andere uitkomsten? Wat de laatste keer natuurlijk opviel is dat de vakbond zich verzette tegen de verhoging ja. van de pensioenleeftijd. Uiteindelijk ja. is Agnes Jongeris daarmee akkoord gegaan. Maar de meerderheid van de leden wilde dat eigenlijk niet. Nou, okay, wat ik nu lees is een structuurverandering. En ik denk dat dat goed is, maar als je de cultuur niet in je vakbond verandert, en de manier waarop je de mensen aanspreekt en wie je doelgroep is ook benaderd, dan uh, dan kom je denk ik niet verder. Ik las vanochtend in de Volkskrant heel mooi Meili Vos, die ook zegt ja, die vakbeweging zal zich nu echt in moeten zetten om het gat tussen de insiders, dus de mensen met de vaste contracten, zullen we maar zeggen, voor wie alles goed geregeld is, en de outsiders, de ZZP'ers, de jongeren, de oudere werkelozen, en die belangen dichter bij elkaar trekken. De vakbeweging is tot nu toe toch echt te veel een belangenbehartiger geweest van de mensen voor wie alles goed geregeld is, die Ontevreden Nederlanders die eigenlijk tevreden zouden moeten zijn, zoals meneer Van Rossum dat ja, misschien zou maar zeggen. Ja, maar die, die vakbond wordt ook bevolkt door, door, door de oudere, gemiddelde oudere blanke man, zeg maar. Ja. Uh, dat gaat het niet opeens veranderen, denk ik. Uh, niet als je daar niks actiefs aan doet, maar ik denk dat het al heel veel kan betekenen dat je straks gewoon lid kan worden van, van, uh, uh, van de FNV, van het FNV. Uh, de uh, FNV, de federatie. <laughs> ja, hij blijft even, de taalpolitie. <laughs> goed, van de FNV. Uh, dat, je daar gewoon lid, uh, uh, dat je daar gewoon lid van kan worden. Ik denk dat dat heel erg, uh, heel erg goed is. Dat het al drempelverlagend is. En dat ze zich dichter bij de mensen op de werkvloer gaan organiseren. De Apvacabo bijvoorbeeld. Uh, daarin zaten gewoon ambtenaren. Uh, van gemeenten en ministeries. In één bond met uh, bijvoorbeeld het zorgpersoneel. De mensen die uh, aan het bed staan. En ik denk dat het belangrijk is. Dat je je veel meer rondom beroepsgroepen ook uh, gaat, gaat organiseren. En van dan daaruit ook een, een soort van, van uh, levensloop gaat begeleiden. Hè? En dat, ja, de, de, de zorgen dat mensen hun leven lang kunnen blijven werken. Maar er gaan nu ja, ja. twee mensen weg, Van de Kolken en Jongeris... maar zou het dan niet eigenlijk zo moeten zijn... dat gewoon al die bestuurders van die vakbonden plaatsmaken... voor nieuwe, jonge en frisse... Mensen. Nou, ik denk dat sowieso verjonging in die, een, een verjonging en een vernieuwing in de vakbeweging helemaal geen kwaad zou kunnen. En, maar volgens mij gaan zij ook allemaal wel weg. Want als ik het goed begrijp, maar goed, ik moet me ook alleen baseren ja. ik op de krantenkoppen. gaan er heel veel uh, bestuurslagen weg. Dus al die mensen zullen of op een andere plek terechtkomen in de organisatie... of elders hun helm moeten zoeken. Maar heel veel jonge mensen zeggen nu van ja, aan zo'n vakbond heb ik niks aan... want ik ben ZZP'er bijvoorbeeld. Ja. Waarom zouden die straks wel daar weer wat aan hebben? Nou ja, dat klopt, nu hebben ze er gewoon uh, niks aan. Ik kan mij voorstellen dat ze er op twee punten wat aan hebben. Bijvoorbeeld zo'n ZZP'er. Dat is één, als ze zich echt hard gaan maken, de vakbond, voor de belangen van die ZZP'ers in de polder. Dus richting Politiek Den Haag en in de SER en in de Stichting van de Arbeid. En ten tweede, als ze zich gaan proberen om uh, die ZZP'ers ook te organiseren. En uh, zaken die, nu niet, die je nu niet kan realiseren, uh, uh, waar te maken. Voorbeeld, uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering is ontzettend duur. Uh, voor uh, ZZP'ers. Ja, ja. Nu heb je het broodfonds. Dat zijn ZZP'ers die zijn bij elkaar gekomen. Die hebben gezegd: weet je wat? We leggen allemaal geld in een pot. Uh, en dat geld, uh, dat, dat is onze verzekering, zeg als je arbeidsongeschikt raakt. Uh, dat is een hele nieuwe manier van sociale zekerheid. En als je ook als vakbeweging in dat soort vormen van sociale zekerheid gaat stappen en dat gaat organiseren, dan denk ik dat je wel weer aansprekend wordt. Ja, dan nou zou het weer interessant kunnen worden. Is, is hier aan tafel iemand lid van een vakbond? Meneer Van Rossum? Ja, Ik ben lid van Apvakabel. Waarom ik dat nog steeds ben, nu ik gepensioneerd ben, is niet helemaal duidelijk. Maar ik ben daar nog steeds lid van. En bent u blij dat er iets nieuws voor in de plaats komt? Mm. Nou, ik denk dat je af moet wachten wat, hoe zich dat verder ontwikkelt. Maar daar heeft natuurlijk niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in alle west rijke westerse landen. Een, een ongelukkige ontwikkeling voorgedaan. waarbij de vakbeweging in toenemende mate beperkt is geraakt. tot mensen in overheidsdiensten of in semi overheidsdiensten En ook conservatief is geworden? Ja, en dat ligt natuurlijk aan het feit dat het een snel verouderende groep was. Hè. Denk aan die meneer van de Kolk en die pensioenproblemen. Dat die vertegenwoordigde eigenlijk de belangen van een heel specifieke groep. Uh, en ik denk dat de vakbeweging inderdaad de, de vleugels uit zou moeten slaan en zou moeten kijken wat, hoe, hoe zich in feite de, de werkenden sociaal-economisch ontwikkeld hebben. En dat je ook moet proberen om weer in nieuwe industrieën, in een dienstverlenende industrieën te kijken of je daar tot een hogere organisatie gaat. Ja. Dus u bent er wel voor, voor die opheffing van de FVN. Nou, de als, als, als, het als, het, als het deze richting op zou gaan, zou ik ervoor zijn... omdat dat een, een beter evenwicht creëert... bij het onderhandelen over alle mogelijke sociale contracten in de samenleving. Maar zijn mensen ertoe te brengen om lid te worden? Want je ziet dat lidmaatschap van politieke partijen neemt af... in de Nederlandse samenleving, ook van vakbonden. Zo'n nieuwe club, hoe krijg je mensen dan zover om zich daarbij aan te staan? De enige manier waarop je dat kunt doen, is duidelijk maken... dat je daadwerkelijk iets voor die mensen kunt bedenken... In Amerika bijvoorbeeld is de macht van de vakbeweging enorm sterk afgenomen... eigenlijk vanaf de jaren zeventig. En dat telt helemaal door in de besluitvorming die sinds 1980 in Amerika heeft plaatsgevonden. En die zeer, zeer nadelig is voor iedereen, zeg maar, die in de onderste 60% van de Amerikaanse bevolking. Ja. En dat is in Nederland overigens niet het geval. Inkomensongelijkheid is niet te vergelijken met die in Amerika bijvoorbeeld. Maar ik denk wel dat je in de industrie en in, zeg maar, nieuwe activi economische activiteiten zou moeten komen... tot een veel hogere organisatiegraad. Ja, wat van Beek? Nou... Lid van de vakbond? Ja, FNV. Ja. FNV. Oké, okay, ja. wordt ook opgegeven. U wordt ook opgegeven? Ja, ik word ook opgegeven. Ik heb het gehoord. Ja. Um, het gaat uiteindelijk om geef wat klanten vragen. Uh, dat is wat, net als in de winkel. Dat is net als in de winkel. Wat willen klanten hebben en geef ze dat dan ook? Ja. En als je in een restaurant komt en je, je vraagt om, het, om de kaart... en is, jouw gerecht staat er net niet op... maar je wilt net een ander, on, een andere, ander smaakje hebben... maak het dan te plekken voor die mensen en, zo, en maak die mensen blij. Oh ja. dus Doe je best meer voor de ja. klant. Veel meer je best doen. En, en, en, en past druk, druk het me nu niet op een steunkleur nee. waardoor de bejaarden het helemaal niet <laughs> lezen <Exact. kunnen>. ja. <laughs> ja. Ja. ja. Jesse Klaven, een collega van u, uh, Kamerlid Jetta Kleinsma... die gaat het hele proces begeleiden. Is dat niet... Is het niet verrassend dat een kamerlid dan de vakbond moet gaan redden? <laughs> nou, ik, ja, dat een Kamerlid dat moet doen. Dat Jetta Kleinsman dat doet, dat vind ik niet verrassend. Ik denk, ik denk dat zij daar uh, goed toe in staat is. Ja, dat ik heb, denk ik ook wel. Maar ja, ze heeft nog ander werk, zou je zeggen. Nou ja, dat, was, dat is de vraag die ik nog heb. Gaat ze dat combineren met haar Kamerlidmaatschap? En, en hoe, hoe dan precies? Maar goed, dat weet ik niet. Ik denk Als ik kijk naar haar persoon, dan denk ik dat ze daar heel goed toe in staat is. Ik denk dat ze het heel goed heeft gedaan als staatssecretaris... Uh, van Sociale Zaken in het vorige kabinet. En, en als ik ken haar wethouder nu, daarvoor, hè? En als wethouder daarvoor. En ik ken haar nu als collega Kamerlid. En één kwaliteit van haar die ik echt ontzettend goed Het is absoluut geen haantje. Het is iemand die een hele natuurlijke bescheidenheid heeft. En dat vind ik een heel groot compliment. Maar zou ze uh, dan ook niet gewoon maken? een nieuwe voorzitter moeten worden... van die nieuwe vakbeweging? Nou ja, dat moet, daar, daar gaan ze bij het FNV zelf over stemmen. Dat weet ik niet of zij dat moet worden. Kijk, wat het belangrijkste is, is niet alleen... wie wordt straks het nieuwe gezicht... maar wie worden er nog meer bij die... Uh, bij die kwartiermakers betrokken. Jetta Kleinsma's denk ik heel erg goed. Maar gaan ze er ook echt voor vernieuwing kiezen? Gaan ze ook echt nieuwe gezichten inzetten? Of oude gezichten, maar die uit een andere beweging komen? Ik noemde Meili Vos of Martin Picard van het Alternatief voor Vakbond. Die zouden eigenlijk erbij betrokken moeten worden, maar zegt ja, u? Ik, ik denk dat het goed is als je dat soort of mensen met dat profiel... Ik ga er echt niet over welke mensen ik daar... Ik kan zeggen, uh, Jesse Klaas, dat past ook wel in dat profiel misschien. <laughs> ja, nee, maar ik, ik ben niet beschikbaar. Uh, maar ik, ik, het gaat er wel over mensen met zo'n profiel. Ik denk dat ik zelf ook iemand ben met dat profiel. Die zou je daar moeten inzetten. Uh, maar ik ben niet beschikbaar. Het CNV vast, uh, uh, zou zich natuurlijk ook kunnen aansluiten bij zo'n nieuwe be beweging. Is dat ook een goed idee wat u betreft? Nou ja, dat zou kunnen. Ik, uh, ik, hoor dat, of, ik heb gelezen dat het CNV uh, uh, hiernaar kijkt. En dat ze overal over willen, willen praten. Maar ze hechten aan, aan, de, uh, aan hun uh, christelijk-sociale identiteit. En dat kan ik me goed voorstellen. Maar zouden zij eenzelfde soort beweging moeten maken? Of zegt u, zij zijn anders georganiseerd, ze zij zijn moderner, ze zij hebben dat niet nodig? Nou, ik denk dat de standpunten van het CNV een stuk moderner zijn, maar de wijze waarop het CNV georganiseerd is, vind ik ook nog steeds ouderwets. Uh, en ik denk dat daar wel degelijk verandering in kan, kan plaatsen. Maar ook het CNV is nog steeds, haar core business is nog steeds het afsluiten van cao's, hè, die tot ja. ongeveer de laatste comma dicht timmeren. En ik denk dat die tijd wel geweest is, en dat dat niet meer is wat, wat, uh, wat werk, werkenden, niet eens meer werknemers, maar werkenden, nodig hebben. Ja. Er is tot straks een nieuwe structuur. Stel dat die er geweest zou zijn op het moment dat het pensioenakkoord werd gesloten. Denkt u dat het dan anders gegaan zou zijn? Oh, dat een, ja, nou ja, dat is een lastige vraag. Ik, wat ik heb wat ik hoop, zeg maar wat dit tot gevolg gaat hebben, is dat er een gemelleerdere achterbank komt. En dus ook dat, dat jongeren en ZZP'ers en, en dat soort mensen veel beter vertegenwoordigd zijn. En dan zou die leeftijd dus eerder omhoog gaan? Dan zou die e leeftijd e eerder omhoog gaan. En we zouden de rekening eerlijk verdelen. Hè? Want nu is het zo dat ze met, ja, met een soort van verwachte rendementen gaan rekenen. En dat is een soort van, ik noem het was diefstal uit de, de, de pensioenpotten van, van iedereen onder de 55 ja. jaar. Maar verwacht u dat het pensioenakkoord nu nog weer op losse schroeven komt? Of denkt u dat dat niet. Nou, ik, ik, uh, ik, ik hoop dat er ruimte nu gaat ontstaan in de Kamer. Ik ga, het lijkt me geen goed idee als de vakbeweging nu opnieuw gaat onderhandelen nee, dat over het, het akkoord. Maar <laughs> ik hoop wel dat uh, minister Kamp wat gezegd: dit is het akkoord en hier blijft het bij en dit is afgesproken. Ik hoop dat er nu in de Kamer ruimte ontstaat bij de behandeling van de wet. Dat gaat begin 2012 gebeuren. Um, dat, we daar dan, uh, dat er ruimte ontstaat om eigenlijk een veel beter akkoord van te maken. Uh, want ik denk dat dat mogelijk is. Mm.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 Don't give up on your dreams Or they will Give up on you And it's a long, long way Cause I've been there before It's a long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 Vandaag met buitenlandcommentator commentator Amin Jan Faber over het nieuws van dit weekend. De moslimbroederschap lijkt de grote winnaar te worden van de Egyptische verkiezingen de grootste partijen met 40% van de stemmen. En de Egyptische christenen zien de opmars van moslimpartijen in Egypte met leden ogen aan. Velen willen hun land ontvluchten. We've had three cases of church burning uh, in Egypte uh, since the military came to power in februari. De eerste vrije verkiezingen in Egypte zijn gewonnen door de islamitische partijen. De moslimbroederschap heeft de meeste stemmen gekregen. En de salafisten zijn de tweede partij geworden. Trouwcolumnist Sylvain Evimenko noemde de uitslag dit weekend een catastrofe. En hij hij noemde de Arabische Lente het lentebedrog. miet Faber, zou jij ook dat soort woorden gebruiken? Nakba schreef hij. Dat is hetzelfde. Ja? Dat is de catastrofe van ja. de Palestijnen. Uh, ik vind het nog, eerlijk gezegd, nog veel te vroeg. Om al uh, in dat soort termen te gaan denken. Omdat je... Je ziet namelijk ook wel bewegingen. Met name bij, binnen de Muslim uh, Brothers. Uh, die uh, waarvoor aanstaande mensen zeggen... Wij, wij hebben een seculiere staat nodig. Binnen die dat, beweging zelfs? Ja, dat zijn, dus die, dat zijn mensen die dus voorop lopen in die beweging... en die zeggen wij moeten een, een seculiere staat hebben... en dus niet een sectarische staat. Nee. En dus ook dat iedereen, de, zeg maar dat de Koran als het ware, de politiek gaat bepalen. Dat is binnen de moslimbroederschap. Je hebt natuurlijk ook en dat, nog... is, en dat is een ontwikkeling binnen de moslimbroederschap. Dat heeft vermoedelijk ook te maken met het feit dat ze zich goed realiseren, dat ze een belangrijke positie gaan innemen in een land wat, wat een aantal relaties heeft met de buurlanden, onder andere Israël, die niet zomaar afgebroken kunnen worden. Daar tegenover staan de salafisten, die het ook goed gedaan hebben in de verkiezingen. En zo'n tussen de 20 en de 30 procent van de stemmen, althans tot nu toe, hebben gekregen. Ja, en dat zijn de Puritijnen. Ik bedoel, daar kun je van verwachten dat ze teruggaan naar Mohammed, zal ik maar zeggen, ja. in, in, in de benadering van de politiek. En als dat doorzet, en als die zeg maar, in een regering komen, daar ook, een, ook iets voor, een prijs voor willen uh, incasseren. Dan, dan, dan gaan we echt heel, heel snel de verkeerde kant op. In en ligt het regionen. voor de hand dat die moslimbroederschap en die salafisten samen tot een uh, regering zou kunnen komen? Ja, dat, het kan, dat zou gedwongen kunnen zijn. Hè? Als dat de enige meerderheidscoalitie uh, is. En willen ze dat ook? Of, of, of, of? Nou, op, op, op, nee, je hoort het althans bij de, bij de, bij de, de leidinggever, de vrouw uit de broederschap. Die zeggen, nee, die kan we niet op. En, en, en dat kan ook betekenen dat ze zeggen... als jullie geen water in de wijn doen, dan kom je überhaupt niet aan bod. Maar het kan ook betekenen dat ze zeggen... nee, we gaan op zoek naar andere combinaties... voor zover die zich echt aandienen. Want het grote probleem is dat het, eh, het veld heel versnipperd is. Behalve de Muslim Brothers en de Salafisten... is de rest vooral bezig met nieuwe partijtjes. Ja. En ik heb ze in, in, in Cairo een aantal van die partijtjes bezocht. En je hebt het gevoel dat het is een bureautje en er zijn een aantal ontzettend enthousiaste mensen in. Maar een achterban die is ver te zoeken. Hè? Je, waar moeten ze naartoe? Ja, ze hebben wat vrienden hier en daar. enzovoort. Maar de, de opbouw van de partijstructuur... Eh, met al zijn afdelingen in een land... Dat, dat, dat duurt jaren. Dat is er nog niet. Je hebt veel contact ook in, in ja. Cairo. Je bent er ook nog niet zo heel lang geleden geweest. Hoe, hoe reageren de mensen die jij kent op deze uitslag? Nou ja, eigenlijk een beetje op dezelfde manier als ik, als ik verwoord. Ik wil heel erg onzeker. En zo. En, en, en met een, er, is, er is een. op het, op het Tagirplein. Uh, daar was de, zeg maar, de democratische stroming aanvankelijk heel dominant aanwezig. We gaan naar een democratisch land toe. En het, het moet afgelopen zijn met de militaire dictatuur. Maar we willen ook geen moslimdictatuur of een Koran-dictatuur daarvoor in de plaats hebben. En, uh, en ja, die stemming is natuurlijk echt weg. Die is dus echt weg. Bedoel, de euforie is weg. En, zo, en, je, en, je, en je merkt gewoon dat bedoel, datgene wat de, de Egyptische gemeenschap samenbond... wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben, dat was hun religie. En zo, dus, dat is hun thuisterrein, als het ware. En het is heel begrijpelijk dat na een soort omwenteling... Je, ze vanaf dat, vanaf dat niveau starten. Dus wat hen bindt. En dus dat moslimpartijen dan veel stemmen krijgen. Dat, dat hoeft, hoeft niemand te verbazen als je een liberale partij opricht... en niemand in het land weet wat, wat dat precies is. Dan, gaan, dan, dan, dan, dan krijg je ook geen aanhang. Althans niet op zo'n korte termijn. Maar de spannende vraag is dus... Die, die salafisten, daar heb je niet al te veel hoop op als ik je zo hoor. Die moslimbroeders, dat zou kunnen als daar de gematigde krachten winnen. Nou ja, dan nog, want de Moslimbroeders is een verscheidenheid. Dat merk je nu heel erg sterk. Ik ken ze dus ook al van voor die tijd. Ik ben daar een jaar geleden ook alles op bezoek geweest bij die laar. En dan had je echt het gevoel, het is een hele conservatieve groep. En daar, daar moet je... Nauwelijks nou afgesteld. Nee, je Meer er om benauwd te worden dan daar, daar enig vertrouwen in te hebben. Ja. Maar je ziet nu toch een hele variëteit aan mensen daarvoor komen. Als het de kant van de Salafisten opgaat dan uh, wordt het dus een soort saudi arabië hm. ah. En het leger, want het leger nou ja, is... heeft een uh, behoorlijke macht nog altijd in ja. Egypte. Gaan die ingrijpen op het moment dat het te radicaal, radicaal islamitisch gaat worden? Uh, nou, dat zou kunnen. Ik, ik, ik heb niemand gesproken die zei dat gaan we doen aan de dag van de bijgericht. <laughs> Ze hebben maar, jou niet uh, ingelicht van nee, nee, het worden? dat zou ik dat nee. graag willen horen. Maar dat, uh, het, het leger zit wel op het vinkertouwen. Die zit wel op te letten. En die heeft zich meer macht toegeëigend dan je dan aanvankelijk iedereen gedacht had. Ja, en er werd ook tegen geprotesteerd op het Taghierplein. Maar blijkbaar is het gewoon ja, een, een blijvende situatie. Dus Het is, is weg. En een aantal andere mensen zijn weg. En, maar er zitten een aantal nieuwe mensen die uh, met name uit het leger komen. Met een hele krachtige positie nog steeds. En met een achterban. Met een zeer georganiseerde achterban. Martijn Verrossen, ben je hoopvol over wat nee. daar gebeurt? Ik ben er helemaal niet hoopvol over. Het lijkt mij dat iets wat alleen maar voltrek fout kan gaan. En je kunt er bijna al verwijzen. Niet waar, dat, dat die, die, die moslimbewegingen hebben natuurlijk denk, een natuurlijke neiging tot radicalisering. Dat, dat, he, de meest radicale, dat lijkt het meest overtuigend. En het is populistisch wat, wat je zegt bij de. Het enige wat daar tegenover staat. Toch? Eh, nou ja, nee, maar dat ligt aan de structuur van die landen. Die hebben alleen maar dictatuur gekend. Er is geen democratische traditie. Ze weten niet, zoals Mietje Faber zegt, wat liberalisme is of sociaaldemocratie. Ze hebben geen flauw idee. De enige twee vaste punten in al die landen zijn het leger meestal de best georganiseerde organisatie, het leger ook in Egypte... is ook een enorme economische macht in die samenleving. En die staan eigenlijk tegenover de enige andere alternatief wat er is, de godsdienst. Omdat door die dictatuur nooit iets anders tot ontwikkeling is gekomen. En dat leidt min of meer onvermijdelijk tot een botsing... tussen een vaak toch sterk seculier georiënteerd leger... die geen zin hebben in een soort sharia-staat, inderdaad, aan de ene kant... En een, een groot deel van de bevolking die geen ander houvast in het leven heeft dan... Hm, er Niks geen Arabische lente dus? Ja, dat nee, is maar goed, daar ben, ik, daar ben ik nooit zo verschrikkelijk optimistisch over geweest. Ja, het ik ik beweer dus, dus niks anders. Hè? Nee, maar, jullie zijn het eens. Maar ja, ja. wat voor termijn denk jij, miet dat we wat meer duidelijkheid krijgen... over het soort regering dat er gaat komen? Oh, dat kan nog wel, dat kan nog wel een tijdje duren. Die verkiezingen zijn nog niet, niet overal uh, gehouden uh, laat staan afgerond. Daarna moet er, nou ja, dan, komt er een, dan komt er een parlement, dan moet een grondwet geschreven worden. Er zullen verkiezingen moeten komen over die grondwet. Die grondwet is uiteraard buitengewoon belangrijk. Uh, en, en, en de rol van de militairen die zal duidelijk moeten worden. De militairen hebben tot nu toe gezegd... nee, wij willen gewoon uh, de vinger aan de pols houden... en uiteindelijk het laatste woord hebben. Nou, de moslimbrothers zullen dat overigens eerder toestaan. Althans, voorlopig. Okay. Dan de progressieve partij. We blijven het volgen. De column van Silver Evenmenko is trouwens terug te vinden op onze website. Uh, uh, dit is de dag.nu. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Daniel D. Daniel, goeiemiddag. Goeiemiddag. Doe maar. Sint zat te denken. Omdat er dit jaar een ernstig gebrek is aan stoute kinderen... hebben Sint en Piet besloten in de zak mee te nemen. Iedereen die het populisme serieus neemt. Alle boze stemmers... Sowieso alle Limburgers. Iedereen die het machtige trekpaard Rotterdam een kneusje noemt. Iedereen die op feestjes verdedigt dat het vrij goed gaat. Sowieso iedereen die naar feestjes gaat. Met uitzondering van de Sinterklaasviering. Iedereen met een mening die nergens... Op is gebaseerd, iedereen die Sinterklaas al heeft gevierd... iedereen die Sinterklaas inkopen verschrikkelijk vindt... mannen die een handcreme kopen van Nivea... terwijl iedereen weet dat L'Oreal veel beter is... winkelpersoneel dat de klant niet begroet... iedereen dat van HET taalpolitie is. Alle muziek van Steve Seatick. En gelijk alle andere zouteloze country. Iedereen die positief is gestemd over dit kikkerland. Alle dichters, omdat het toch nooit ergens over gaat. En fort met z'n allen naar de zon. Viva España, ole. Oké, okay, dankjewel Daniel D. Het wordt helemaal leeg hier. En jouw gedicht is later vandaag terug te lezen op ditisdedag.nu. We uh, bedanken onze gasten Maarten van Rossum, Ad van Beek, Jesse Klaver en Mientjan Faber. En na het nieuws van drie uur kunt u gaan luisteren naar het verhaal van Eva. Zij uh, was in handen van een loverboy en het kostte haar heel veel moeite om daaruit te komen. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu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 Dit is Radio 1.